President Obama heeft volgens een woordvoerder het volste vertrouwen in de Secret Service. Hij was nog niet op de top in Colombia toen het wangedrag daar zou hebben plaatsgevonden. De PvdA zal niet meewerken aan het compromis over de Wiegepolder. Eerst wilde de partij er nog over denken, maar afgelopen avond zei PvdA-leider Samsom dat hij het kabinet niet helpt. Het compromis lijkt daarmee van de baan, omdat er in de Kamer geen meerderheid voor is. Het kabinet had een oplossing bedacht waarbij twee derde van de polder zou worden gespaard.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 Het weer bewolkt met mogelijke spat regen en drie graden. Overdag eerst veel bewolking en in het zuidoosten een beetje regen. Later vanuit het noorden opklaringen. Het wordt dan een graad of 10. Tot zover het Journaal. Aan Journaal. ANB Verkeersinformatie. Eén melding, de A16, Rotterdam richting Breda... tussen knooppunt Ridderkerk en hendrik Ido ambacht Twee kilometer en het komt door wegwerkzaamheden. Tot zover de Verkeersinformatie. Dit is Radio 1. De perfecte man. De perfecte man moet creatief zijn. Hij moet betrouwbaar zijn. Hij moet zich goed kunnen uiten, dus hij moet goed kunnen praten. Hij moet salsa kunnen dansen. Hij moet een strak lijf hebben, maar net geen blokjes buik, want dat is te. Hij moet grappig zijn. Hij moet een mooie glimlach hebben, dus mooie tanden. Hij moet twinkeloogjes hebben. Hij moet van dezelfde series houden, van dezelfde muziek. Oké, okay, ik heb er heel even een lijstje van mezelf bij gepakt. Van een jaar of tien geleden. Ik was toen begin twintig. En toen dacht ik, weet je wat? Om de perfecte man te kunnen aantrekken... moet ik gewoon eens goed op papier zetten wat hij dan al moet hebben. En die lijst, want ik noemde net even een paar punten op... die gaat door, door, door en door. En ik kwam deze lijst afgelopen week tegen. En ik denk, jongen, dat ga ik in een thema gieten... om zaterdagnacht met je te bespreken. Want we gaan het hebben over de perfecte partner. Als ik nu naar die lijst kijk dan zijn er nog steeds allemaal dingen die ik heel leuk vind... maar dat zijn helemaal niet meer zulke belangrijke punten. Zo van, als die man niet uh, salsa danst, dan kan ik er eigenlijk helemaal niks mee. Daar ben ik helemaal van teruggekomen. En op het moment dat ik die lijst met punten liet varen... toen kwam ik hem tegen. Oh, wat romantisch. Maar ik ga het vannacht wel met je hebben over die perfecte partner. Bestaat die überhaupt? En zo ja, waar vind je hem? Hoe vind je hem? En al die verwachtingen die je hebt, zitten die meer in de weg... Of zijn dat juist goede handvaten? Help jezelf daarmee? Daar ga ik het vannacht met jou over hebben. En ze is onderweg naar de studio. Monika Wardenaar. Zij schreef het boek Kijk, uitroepteken helemaal jouw type. Hoe je aan uiterlijk en gedrag je ideale partner herkent. Zij zegt dat je in een oogopslag kan zien wie dan die ideale partner is. Nou, ik ben heel benieuwd naar uh, het trucje achter dat kunnen. Zij komt het hier straks in de studio uitleggen. Maar ik wil natuurlijk vooral met jou kletsen over het onderwerp. Die perfecte partner, bestaat die? En zo ja, waar herken je die dan aan? 0800 1121 0800 1121. Ik heb heel veel fijne muziek klaarstaan. En als we dan straks hebben geluisterd naar fijne muziek, dan gaan we natuurlijk ook eventjes een uh, oortje droppen bij onze vrienden in Boys Bar, die het ook hebben over die perfecte partner. Maar ik wil het van jou horen. De perfecte partner, bestaat hij? 0800 1121 of bestaat zij? Je mag ook sms'en. Doe dat naar 90-90, dan tik je als eerste het woordje lust in. laat je een spatie vrij. En dan jou, jouw antwoord op de vraag: Bestaat dan die perfecte partner? Ik heb uh, muziek van uh, Nederlandse Bodem, Sven Hammond Soul. En goed nieuws voor mensen die graag zingen en denken: Nou, ik uh, wil eindelijk mijn, uh, lange jeugddroom als, uh, ik wil mijn lange jeugddroom laten uitkomen. Ik wil een zanger of een zangeres worden. Nou, goed nieuws, want deze band die is op zoek naar een nieuwe zangeres. En uh, onze collega's van Radio 6 die, uh, houden nu voorrondes in allerlei shows. Dus als, uh, als je, je aangesproken voelt, ik zeg, schrijf je in. En misschien sta je dan wel samen met Sven Hemansoul op het uh, Bevrijdingsfestival 5 mei. Zou leuk zijn, toch? Als dat je allemaal niet zo interesseert, kan je ook lekker genieten van de muziek. Spinning out. die zoekt toch naar de perfecte partner. Dat is toch eigenlijk iets wat ons is opgedrongen door allemaal vrouwenbladen. We moeten op zoek naar de perfecte man. Of zeg je, dat is juist een zoektocht die je absoluut aan moet gaan? Uh, nou, ik denk dat uh, de perfecte man niet bestaat. Maar wel de perfecte man voor jou. De perfecte partner voor mij bestaat ja. Wat is het ja. verschil? Nou, dat er. Uh, jij bent een, uh, je bent een bepaald soort type... En bij jouw type past een ander type. En die past bijvoorbeeld niet bij mij. Oké, okay, dus op, op mijn potje past ook een deksel. Op ja, jouw potje past een deksel. Ja, ja. En je moet op zoek naar je deksel ja. in het leven. Ja. Oké, okay. Monika naar goede nacht en welkom in de show. Dankjewel. Ik zei net al even dat je uh, er vannacht live bij zit. Hartstikke leuk. Ik heb hier in mijn handen jouw boek, het boek dat jij schreef. Kijk helemaal jouw type hoe je aan uiterlijk en gedrag je ideale partner herkent. Voordat we ingaan op wat er allemaal in het boek staat... ben ik heel benieuwd, word je nou op een dag wakker en denk je... wacht even, dit is het boek dat ik ga schrijven. Nee, ik uh, kwam met deze typologie uh, in aanraking denk ik zo een jaar of tien geleden. En toen was ik heel verbaasd en verrast dat je inderdaad aan de buitenkant kan zien... hoe iemand aan de binnenkant is. En... Uh, ja, ik, ik was eigenlijk verbaasd waarom niemand dit wist. Aan de buitenkant kan je zien hoe iemand aan de binnenkant ja. is. Ik ja. wil straks heel graag van jou horen wat dat eigenlijk betekent... en wat je dan kan zien aan iemand over iemand. Gaan we het nog de hele nacht over hebben met jou, Monika. Fijn dat je er bent. Maar even over naar onze vrienden in Boyd's Bar. Want elke week wordt er openhartig gekletst over alles... wat met de onderwerpen in Lust te maken heeft... En Olaf, Jaap, René, Wieke en Betten praten deze week over de perfecte partner... en over, ja, ik begon er ook al mee, dat lijstje. Dat verschrikkelijke lijstje wat we allemaal wel eens in ons leven hebben opgesteld. Jeetje, de perfecte partner, die bestaat toch helemaal niet? Jawel, die bestaat wel. Laten we romantisch zijn. Ja, of hoe ziet u eruit dan? Uh, de perfecte partner. Ja, dat is lastig te zeggen. Want volgens mij zit het hem niet zozeer in een soort lijstje dat je afwerkt. Volgens mij zit het hem meer in een soort van ja, gevoel. Maar is dat niet heel cliché? De perfecte partner? Ja, inderdaad. Want voor mij is het eigenlijk wel een lijstje wat ik afwerk. Ja, dat heeft niet iedereen? Ik heb wel maar over wat ik, wat wat? ik als perfecte partner heb. Blonde haren, dat blauwe uh, Ja, wat zoek ik dan? Ja, intelligent uiteraard. Uh, uiteraard? Uiteraard, uit, ja, ja. Dat <laughs> vind, ik wel, vind ik wel fijn. Ja. Uh, ja, blonde haren, dat soort dingen. Ik heb toch wel echt... echt maar als je daar dan niet aan voldoet en je komt toch een meisje tegen die kroeg die echt superleuk is... dan ja, doe je het gewoon ja, niet. dan doe ik het niet. Nee. <laughs> uh, Daar begin ik echt niet aan. Maar ja, in principe, als je toch een relatie hebt... dan, ga je er toch, dan vind je iemand toch de perfecte partner? Of is dat niet nou, per definitie zo? Niet per definitie, toch? Volgens mij vind je op een gegeven moment een partner perfect. Maar er bestaat niet iemand die aan al die eisen van het lijstje in je hoofd voldoet... op het moment dat je niemand in je leven hebt. Misschien gedurende de relatie dat iemand perfect wordt voor je... en dat het niet per se in het begin hoeft... Maar dat als je een lange relatie hebt, en je uiteindelijk zoiets hebt. Nou, nou je dus bent eigenlijk... nu wel perfect voor mij. Dus eigenlijk ga je iemand vormen tijdens een relatie. Je vorm je. Nou, of accepteren een... misschien. Ik denk dat dat meer is inderdaad. Dat je, dat je op een gegeven moment denkt van nou, dit is perfect voor mij. Dat wist ik nog niet, maar blijkbaar is dat zo. Tenminste, mijn, mijn vriend valt bijvoorbeeld alleen maar op donker. Yeah. En ik ben hartstikke blond. Dus dan ben ik eigenlijk op papier niet de perfecte partner. Maar nee. hij is nu toch heel blij met me, geloof ik. Ja. Yeah. <laughs> Dus ja, weet je, volgens mij zit het hem veel meer dan dat. Want volgens mij kan je ook verliefd worden op iemand waarvan je denkt... nou, op papier zou ik nooit denken dat dit de perfecte partner zou zijn geweest. Nee, ik ben inderdaad van mening dat, je, dat het kan veranderen als je iemand beter leert kennen. Maar voordat je iemand leert kennen heb je wel echt duidelijk een beeld in je hoofd wat je wil. Ja, en de grap is dat, dat degene die je vindt nooit aan dat beeld voldoet. Dat heb ik dus ook altijd. Ja, ja, ik zou het niet weten. Ik heb, ik heb haar nog niet gevonden, dus... Wie weet? Ik heb wel heel veel geprobeerd. Ook Komen er dan wel iemand in de buurt of zo? Even kijken, is dit perfect? Nu? Nee. Ja. <laughs> ik, kwam altijd, ik kwam er altijd naar drie maanden achter. Dat was voor mij altijd zo'n grens, weet oh, je er je je? drie, je hebt het drie ja, maanden. Ja, drie, drie maanden. Ja, ja, dat dat niet zo heel, je, je hebt het niet zo heel snel door, zeg maar. Nee, nee, ik ben altijd, ik was altijd zeg maar, toen ik nog gevraagd zou was, ging ik daten en dan dacht ik, nou, deze is echt leuk. Deze? Deze is echt ja. En mijn vrienden, mijn vrienden en vriendinnen moesten altijd heel hard lachen en die namen me niet heel serieus, met het ze meestal in het begin niet, want dan dachten ze, nou ja, laat maar gaan. Laat die vrouw maar even lekker verliefd zijn. En uh, ja, deze is echt leuker dan uh, drie maanden, ja nee, toch niet. Maar wat waren dan echte punten waardoor je afknopte? Wat, uh... ja, ja, wat maakt een perfecte partner ineens niet perfect? Nou, je, ja, dat, dat het gevoel er niet meer is. En het is heel moeilijk te zeggen. Want ik heb dus echt wel eens met jongens gedate Waarvan ik dacht, nou, je bent grappig, je bent aardig, weet je, je bent intelligent. Je bent niet lelijk. Weet je, je hebt een leuke ah, baan. Maar dan was het gewoon na drie maanden dacht ik... Eh. <lacht> eh geen zin meer gewoon. En... en, en... En, en dat je op een gegeven moment naast hem loopt op straat en dat er dan een andere leuke jongen voorbij komt. En dat, en dat je dat dan, denkt, dan je, dat je, schaamt je schaamt dat je naast die ene jongen <laughs> loopt. Oh ja? En, oh kut, ik hoop dat hij denkt dat ik single ben. Oh ja? Ja. Dat is dat wel dat heel erg. Ik hij denkt dat het mijn broertje is. Ja. Ja. Maar hebben jullie dat nooit gehad? Dat je dat ook dan na een tijdje, dat je eerst denkt, nou dit is echt perfect, maar het is toch gewoon niet zo, omdat het niet... Nee. Ja. ja, maar dan is de verliefdheid gewoon over. Oh, hoe herkenbaar, niet alles hoor verhaal wat beter vertelt, dat ze zich dan soms schaamt als ze naast haar man loopt. En dat ze denkt, niet haar huidige man, maar in het verleden, dat ze zich schaamde. En dat ze hoopt, als ze dan een jong jongen aankwam, dat die dacht dat ze vrij gezel was. Dat heb ik dan nooit meegemaakt. Maar wel dat je in het begin natuurlijk denkt, oh, dit is hem. Of dit is er. En het klopt helemaal, het is perfect. En ik ga nu aan mijn moeder vertellen, na twee weken... Dat dit hem helemaal is. En dan vervolgens na zes weken... Nou mam, een beetje twijfels, een beetje twijfels. En na twee maanden, nou ma, nee. Toch weer niet. En dan weer terug naar dat lijstje. Dat lijstje waar uh, alle verwachtingen op moeten staan. Alle verwachtingen, alle doelstellingen. Wil ik aan jou vragen? Want we hebben het vannacht over de perfecte partner. Zo'n lijstje met punten, met verwachtingen. Helpt dat nou juist bij het vinden van die perfecte partner voor jou? Of... Is dat alleen maar rompslomp? Maak je het jezelf alleen maar moeilijker daarmee? Ik ga het straks na de plaat vragen aan Monica Wardenaar, die hier in de studio zit. En die het boek schrijf, schreef, kijk helemaal jouw type. Maar eerst heb ik klaarstaan een man die zich een perfecte gentleman noemt. Um, Wyclef Jean. Want die heeft, ik weet niet of je dat nieuws mee hebt gekregen. Ik denk het wel in Amerika, grootste zaak omdat er een 17-jarige jongen, Trayvon... Uh, moet ik eventjes goed kijken. Trayvon Martin, ik moet goed uitspreken. Uh, uh, 17-jarige zwarte jongen die daar dood is geschoten... zonder dat hij iets verkeerds deed door een buurtbewoner. Een buurtwachter eigenlijk. Nou, drama, drama, racistische moord. Groots nieuws uh, in Amerika. En daar springen dus nu allerlei celebrities op... en die willen daar wat over zeggen. En Wyclef Shaw dacht... ik ga niet zomaar er wat over zeggen. Ik ga er een lied over maken. Dat nummer heet Justice... Dat nummer komt pas 20 april uit. Ik ga even kijken als ik hem uh, tegen die tijd van internet kan trekken. dan draaien we hem hier in de show. Maar ik dacht in het kader van het thema kan ik Winecliff heel goed draaien. Want die heeft ook een nummer en dat heet The Perfect Gentleman. This one's going out to the strip joints. Yo, Mimi me Susie's rendezvous. For a go-go bar. I'ma send this one out to the Jimmins Club. Magic City. New York Dogs. Rolex. I be seeing y'all in there late at night. I Understand when your girls stressing you out. Crazy you know girls. Don't let the ladies fool y'all now, fellas. They be doing the same thing y'all be doing. Turn up my symphony, man. Turn up my symphony. Drop a beat. I'm in paradise. Look at all these crystals. What's up with scores? Oh. Oh, straight up, this the new anthem For everybody working hard Trying to make that giddy money Get up, up, yeah. up, giddy up, giddy up, Just cause she dances go-go It don't make her a whole no Maxine, put your wretched on We going to the disco We gonna eat Hilo To Mexico Called up my mama Said I'm in love with this for yo Ten grand, let me see you shaking My 30 grand to the highest bidder, but Chris Rock said there's no sex in the champagne room. 40 grand looked into her eyes. On. We going to the disco, we gonna eat low to Excuse me, what is your name? Uh, my name is Hope, yo. I was the body of the says, have you any idea how hard this is i can flex in 25 positions but i only work here to pay my is within your tantalizing teaser, uh -huh. table top please uh. give me what i need Mastercard uh -huh. uh. master of visa lap dance fantasy picture up on the no white canopy why clef extended his hand to me like billy d said he me. So far, where they ride horses, no cars, no more stripping, ain't pause, me and you clap against the odds. Just cause she dances, go-go, it don't make her a whole though. Maxine, put your red shoes on, we going to the disco, we gonna eat, hello, to me, Called call up my mama, said I'm in love with this stripper, yo, just cause she dances, go-go, it don't make her a whole though, Maxine, put your red shoes on. With your girls, front like the Budweiser commercial talking about, ah, ah, I don't be going to the strip joints. You lying, man. You be surprised who you see up in there, man. I got one question for you, liars, man. what are you a preacher? You calling her We go to the Disco. in love Yo, baby, can I get another lap dance? I tell you, I got but funny Money, man. Vanacht in praat ik met jou over de perfecte partner. En uh, ik heb nog niet zo heel lang verkering. Dus dan denk je natuurlijk altijd dit is de perfecte man voor mij. Maar stiekem denk ik ook: dit is hem voor mij. Maar ja, is dat een idee wat je vast kan houden? 10 jaar, 15 jaar, 20 jaar lang? Of begint iedereen als de perfecte partner en wordt het langzaam allemaal maar wat minder perfect? Ook tussen de lakens. Oh, ik hoop zo van niet. Er is maar één vrouw die het antwoord weet op die vraag. Wil Berghuis, goeiedag. Ja, hoi. Goeiedag. Wil, ja. die perfecte partner. Even de hamvraag. Bestaat ja. de perfecte partner of bestaat die nou niet? Ja, nou ja, ik denk dat hij niet bestaat. Ja, oh, sorry hoor. Oh, Wil! Het begin van de show, dat ga je toch niet zeggen? Oh, nou help ik gelijk al die dromen al om zeep. Ja, het is heel breed. Maar nee, ik denk dat uh, de perfecte partner um, ja, ook heel erg te maken heeft met wat voor beeld heb je daar dan van. van die perfecte. Als je daar een beetje een reëel beeld van hebt, dan, dan zal die misschien wel bestaan. Maar um, zoals ik dat vroeger had van, nou, nog heel veel vrouwen hebben dat waarschijnlijk van, hij uh, moet mooi zijn, en knap zijn, en alles voor me doen en lief zijn. Uh, ja, uiterlijk inderdaad ook uh, met donker haar en krulletjes en zo, dat soort dingen. Uh, ja, ook dat blijft niet als ze ouder worden. Ja, weet je, ik zit natuurlijk net, dat is net het verschil tussen jou en mij. Ik zit dan iets verder in die relatie en dan, um, ja, je, je, je gaat leven samen en uh, je gaat samenwonen en je krijgt kinderen en noem allemaal maar op. En dan is het natuurlijk heel lastig om dat perfecte plaatje om dat in stand te houden. Maar dat geldt ook voor jezelf. Ja. Ik bedoel, ik ben ook niet vast ook niet de perfecte partner. Dus hmm. uh, in die zin denk ik niet, maar dat hoeft ook niet. Ik denk dat we dat er dan maar achteraan moeten zetten. En gelukkig hoeft dat niet. Oké, okay. hoe komt het dat we dat wel allemaal willen en dat dat wel het uitgangspunt is? Hoe komt het nog dat we. Um... Ja, en ik zie mijn grote liefde als volgt voor me. En dan komt zo'n heel verhaal. Mm -hmm. Wat we helemaal bedenken, heb ik ja. natuurlijk ook gedaan. Mm -hmm. En, en ik, ik, hoe komt het dat we dat belangrijk vinden? Die, ja. De perfectie in onze ja. partners. Ja, maar ja, we vinden wel meer, op, op meer gebieden perfectie belangrijk. En ik denk ook niet dat we het helemaal bedenken. He, dus het komt niet alleen uit onze eigen gedachten, uh, komt dat. Maar dat komt natuurlijk ook door de beelden waarmee we, en we worden nogal met uh, wat beelden... Uh, ...worden we bekogeld uh, de hele dag... ...van uh, hoe het perfecte leven... ...en hoe ons perfecte lijf... ...en hoe ons perfecte liefdesleven leven... ...seksleven eruit moet zien... ...en dus ook die perfecte partner. Die norm, uh, dus die norm beelden. wordt dus een beetje door ons uh, strotgezaakt... Ja, ...door reclames wel. en televisie en echt series. Wel. Ja, ja en dat realiseer je denk ik niet zo. Je denkt dat het iets van jezelf is... ...maar als je dan met vriendinnen in gesprek gaat... ...dan merk je dat zij ook dat beeld hebben. Er kunnen natuurlijk wel wat verschillen in zitten. ...maar over het algemeen hebben we toch allemaal wel als vrouwen een bepaald beeld van uh, de ideale man. En uh, ja, dat krijgen we niet alleen uh, aangedragen vanuit onszelf, maar ook uh, door de beelden waarin we uh, dagelijks geconfronteerd worden natuurlijk. En dat zijn, dat zijn er best veel. Ja. Even blijven bij inderdaad die verwachtingen. En dan, want jij bent natuurlijk onze seksologe, even die verwachtingen naar de slaapkamer. Ja. Is er zoiets als een perfecte bedpartner? Of is dat ook allemaal bedacht in ons systeem <laughs> Nou ja, nou ik denk wel dat, dat daar ook wel een, een stuk realiteit in zit. Hè. Je mag natuurlijk wel verwachten van, van een wetpartner dat het iemand is die, die je met respect behandelt. Misschien nog met een beetje liefde en ook aandacht heeft voor, voor jouw wensen en uh, jouw grenzen. En um, goed kan communiceren en zichzelf goed verzorgt. Ja, er zijn toch een aantal basisvoorwaarden bij wijze van spreken. Ik denk wel dat we daar allemaal eens zijn. Van nou, dat moet toch wel zo iemand zijn. Ja. Dus uh, ja, die bestaat, die bestaat wel, maar ook daar zitten natuurlijk grenzen aan van... ja, je kunt heel veel van iemand verwachten, maar het blijft natuurlijk toch ook altijd een mens... en, en voor heel veel vrouwen toch ook altijd een man. Ja. Uh, en uh, hij kan niet ruiken wat jij wilt. En, um, dus dat zal je hem ook wel aan moeten geven. Dus uh, ja, communicatie is daarin ook wel heel belangrijk. Dus, uh, Hoe vaak kom jij ook... tegen Wil op je bank ja. um, mensen die op alle gebieden klikken... Oh, ja. we hebben dezelfde hobby's, vinden dezelfde dingen leuk, we houden van dezelfde vakantiebestemming, we kunnen zo goed praten. Ja. Dus we zijn de perfecte partner voor elkaar, behalve dat stukje tussen de lakens. Ja, die kom ik natuurlijk heel veel tegen, want kom je dat veel tegen? bij mij. Ja? ja? Ja. Hoe kan dat, dat echt... überhaupt? Je denkt bijna, dat kan niet als je op alle gebieden zo goed klikt. Dan zou je ook seksueel goed moeten klikken. Ja, dat, dat hoeft dus niet per se. Ik zei al, die communicatie is daarin heel belangrijk. En gelukkig mensen die op alle andere gebieden wel goed klikken... en daarover ook goed kunnen communiceren, hè, die hebben al een streepje voor... Want communicatie staat of valt natuurlijk eh, als het gaat om, om, om dingen waar je ja, verschillend in bent. Dan, als je het daarover kunt hebben samen, dan, ja, dan heb je al een end van de oplossing te pakken. Maar als je daar beide niet over kunt praten, dan, uh, dan wordt het al heel lastig. Kijk, als dingen goed gaan, dan hoef je niet te communiceren. Dan lijkt het vanzelf te gaan. Maar als het niet zo lekker gaat, ja, dan is het toch wel handig als je daarover kunt praten en kan zeggen: Nou, ik denk er zo over en uh, hoe is dat voor jou? Dus uh, dat gebeurt op seksgebied. Uh, gebeurt dat nog wel eens? Ja, het heeft ook te maken met eerdere ervaringen. En hoe is iemand, uh, wat, uh, ja, hoe is iemand opgevoed? Ja. Uh, daar kunnen we natuurlijk grote verschillen in zitten. En dat is allemaal niet erg als je daar maar over in gesprek kan gaan. Maar als je dat niet kan, ja, dan, uh, dan wil het dan wel eens moeilijk gaan. Ja. Dus om uiteindelijk ook elkaars perfecte bedpartner te worden, veel communiceren. Ja, als dat, als dat niet vanzelf gaat. Kijk, als je verliefd bent, dan, uh, dan lijkt het vanzelf te gaan. Hè, maar als je elkaar wat langer kent, is het toch wel belangrijk uh, om, uh, om al zoiets waarvan je denkt, van nou, dat loopt niet helemaal lekker, om wel het gesprek op gang te brengen. Dat moet je kunnen, hoor. Want ja. Dat is lastig. Praten ja. over seks is hartstikke lastig. Ja. Nou ja, we proberen het elke zaterdagnacht hier tussen 1 en 4. En uh, fijn dat we daar met jou ook over kunnen praten. Wil, ja. tot slot even naar onszelf kijken. Want we hebben het over partner, partner, die ander, die ander, die ander, die ander. We hebben het over mm -hmm. communicatie. Maar nu even bij onszelf. Die perfecte partner die bestaat natuurlijk alleen maar omdat wij zoveel verwachtingen hebben. Wij willen zoveel. Wij, wij, het moet allemaal op een bepaalde manier verlopen. Zeker vrouwen hebben dat vooral. Mm -hmm, ja. um, wat kunnen wij doen bij onszelf om die, om die drempel eens wat lager te leggen? Om te zorgen dat we niet de hele tijd teleurgesteld zijn. Als het dan niet loopt zoals we het hadden bedacht. Of het is allemaal net even anders. Hoe kunnen we het nou makkelijker maken voor onszelf, bij onszelf, om dan die leuke partner aan te trekken? Ja, nou ja, dan toch een beetje dat beeld van de perfecte partner... als dat niet een reëel beeld is, om dat een beetje uh, los te laten. Wanneer uh, op... is het niet reëel, bijvoorbeeld? Uh, nou, ja, als je, als je voortdurend merkt uh, dat je toch die partner die je in gedachten hebt dat beeld... Uh, als je, ja, die bestaan niet. Als je merkt van, ja, die is er dus helemaal niet. Je hebt meerdere relaties gehad, denk je, ja, die is er helemaal niet. Nee, uh, na maar... tien jaar relaties, uh, dat je denkt, god, ik ben altijd op uh, dit en dit en dat afgegaan... en eigenlijk werkt het helemaal niet voor nee, me. Nee, dat werkt helemaal niet. Dus maar dan is het eerst... moeilijk om om te schakelen, denk ik. Ja, maar probeer eerst eens duidelijk te krijgen wat je nou, wat je verwacht. Hè? Maak er maar eens een lijstje van dus nood. En uh, dan kijken zijn het wel reële dingen die ik verwacht van een man? En uh, waar kan ik dat eventueel in bijstellen? En geef die man ook alsjeblieft eens dus een kans. Ja. Want we serveren... Nou, ik heb echt vriendinnen die iemand na één of twee dates al echt totaal afserveren. Ja, terwijl ik denk, ja, dat doen ze ook niet reëel. Ik, bedoel, ik heb wat zelfs heb een je vriendin dan die... Gezien? Afserveert als iemand de verkeerde schoenen aan heeft. Oh ja, nou zoiets. Dat ja. soort dingen. Toch? Ja. Dat is toch niet ver? Dan denk ik, ja, dan, dan geef je jezelf, maar ook hem helemaal geen kans. Dus dat moet je niet doen. Nee, een beetje loskomen van onze verwachtingen dus. Ja, ja okay. dan is de teleurstelling ook wat minder groot. Ja, we gaan het ja. proberen, deze show, hè? Ja, ja. ik hoop het. En uh, wil niet alleen jij en ik, maar... Ik richt me dan vooral nu even tot jou. Jij zit misschien lekker thuis op de bank te luisteren. In de auto, met je telefoontje wandelend op straat. Ik noem maar een paar scenario's. En ik wil van jou weten. Die perfecte partner, bestaat die? En zo ja, hoe heb je die ontmoet? Of misschien denk je nou, die perfecte partner, die bestaat helemaal niet. Leg mij dan uit, waarom niet? 0800-1121. 0800-1121. Mailen mag ook naar lust.bnn.nl. Much rhythm, grace, and heaven air for one man? No. And then he had to go to quicker his left toe. But to his knee, got a feeling in his head, y'all. zijn we weer. We hebben het vannacht over de perfecte partner. Of die nou wel of niet bestaat. Net met Wil Berghuis, onze huisseksuoloog, hadden we het over die klik. Die magische klik die er moet zijn. Zowel binnen als buiten de slaapkamer. En hoe die twee klik zich nou uh, tot elkaar verhouden. Maar met Monika Wardenaar, moet goed zeggen, praat ik uh, over haar boek. Kijk helemaal jouw type. Zo heet jouw boek. En je vertelde net al even kort dat je je boek op een bepaalde filosofie heb. Uh, je hebt nou ja, je hebt het boek geschreven naar aanleiding van een bepaalde filosofie. Over hoe je dan die ideale partner bijna meteen zou kunnen herkennen. Ja. Um, nou, het is, uh, het is eigenlijk gebaseerd op, uh, op hele oude kennis. Het is niet iets wat ik zelf bedacht heb. Het is iets wat eigenlijk al heel lang bestaat, maar wat uh, nog niet zoveel mensen kenden. Okay. En um, uh, het, is een beetje ook, het is ook gebaseerd op de planeettheorie. Oké, okay, Van... maar vertel eerst eens voordat we ingaan op, uh, op uh, waar het ook vandaan komt. Wat is het precies? Op welk basisbegrip of op welke basiskennis heb jij je boek geschreven? Uh, wacht even, dan moet ik heel even nadenken. Uh, wat het nou precies is. Nou, ja, want jij zegt, wat... jij zegt hoe je aan het uiterlijk en gedrag ja, je ideale okay, partner ja. uh, Nou, Het is zo dat je, net als bij sterrenbeelden... Dan, uh, je sterrenbeeld uh, wordt bepaald... Uh, door het moment waarop jij geboren wordt. Dat bepaalt je sterrenbeeld. En met, uh, met, uh, met deze types... Uh, ze noemen dat ook wel essentietypes... dat wordt bepaald uh, op het moment... dat uh, de planeten een bepaalde stand hebben op, op jouw geboorte... zeg maar, wanneer jij geboren wordt. Mm -hmm. Dat bepaalt jouw type. Oké, okay. dus jij zegt het moment dat je ter wereld komt. Um, uh, dat, nou ja, dat is een bepaalde dag, dat is een bepaald tijdstip. Daar, er is dus een leer die zegt: jij bent dan een bepaald type mens. Ja, ja. en je wordt, dan, uh, je wordt dan genoemd naar de planeten. Oké, okay. dus er zijn een aantal planeten. Dan gaan we straks, uh, ja. mag je ze allemaal opnoemen en dan even erbij vertellen wat wat is. En nu wat? Nu heb ik ontdekt, ik ben een bepaald type mens en ik, ben, ik noem mijn type naar een planeet. Maar hoe vind ik dan mijn ideale man? En wat hebben die dingen met elkaar te maken? Uh, nou, als jij weet wat voor uh, type jij bent, je gaat dus eerst kijken wat voor type jij bent, dan ga je kijken naar je uiterlijke kenmerken, naar mm -hmm. je gedrag. Mm -hmm. nou, stel dat jij dan bijvoorbeeld een, uh, een Mars type bent. Ja. Dan weet je dus, als je het boek hebt gelezen, dan weet je dat de venus het beste bij jou past. Oké, okay, dus dan weet je na het lezen van jouw boek, kijk helemaal jouw type, weet je niet alleen wat er goed bij jou past, wat het potje is dat op jou, uh, of wat de deksel is dat op jouw potje ja. past, maar je herkent dat type ook ja. in een drukke winkelstraat. Ja. Echt waar? Ja. Oké, okay, maar ik, ik ben zo benieuwd. Want ik ben altijd van de oude school geweest en gezegd... wat iemand aan de binnenkant heeft, dat kan je niet direct aan de buitenkant zien. Nee, je moet iemand eens leren kennen. En vooral al lange ja. en veel ja, ja, gesprekken ja, ja. voeren. Ja. Maar jij zegt, jij kan naar aanleiding van uiterlijk. Kan jij iets zeggen over mij? Uh, nou, en... ik zou even uitleggen hoe het werkt. Uh, je kan het eigenlijk vergelijken met honden. Bijvoorbeeld uh, aan een pitbull, ja. waar je zien... Je ziet aan de buitenkant, als je kijkt, wat voor uh, dan zie je dat het een pitbull is. Want dat heb je geleerd, ja? toch? Ja? Um, en aan de hand van dat uiterlijk weet je ook wat voor soort hond het is. Je weet dat het een, een, een agressieve hond is. en een. Uh, maar ja. je, de, en dat je, je weet dat een agressieve hond kan zijn. Want hij ziet er agressief uit. De meeste pitbulls zijn redelijk agressieve honden. Of moet je echt zeggen, is dus een agressieve hond? Eh... Um, nou, het, het hoort wel. Het zijn een van de karaktereigenschappen. Ja, ja, ja. Oké, okay, het gaat echt over karakter ja. okay. En bijvoorbeeld een labrador. Dan zie je aan de buitenkant dat het een labrador is. En je weet dan ook wat je kan verwachten van een labrador. Dat is zo'n vriendelijke paasjehond. Ja, bijvoorbeeld. Die ja. lekker met, uh, met het toiletpapier ja. gaat spelen. En, zo met de, zo. en met de menstypes is het eigenlijk een beetje hetzelfde. Want uh, een kind die een hond ziet... Die, ja? die herkent geen labrador, maar die zegt uh, kijk hond. Ja? En jij ziet nu mensen en jij ziet de verschillen nog niet en dan denk je, oh dat zijn mensen. Maar als je eenmaal weet welke kenmerken bij welke types horen, dan kan je dat net zo goed onderscheiden als je nu een labrador onderscheidt van een pitbull. Ik vind dit ontzettend interessant. Ik ben ook blij dat je er bent. We gaan hier echt nog diep op in. Maar even, even want um, ik doe al bijna twee jaar dit programma. Mm -hmm. Ik stort hier elke zaterdag nacht mijn ziel en zaligheid. Als je zit te luisteren, dan weet je zo ongeveer alles van mij. En dat warrige leven van mij. Dus jij kent mij, lieve luisteraar. Jij kent mij. En wij ontmoeten elkaar voor het eerst. Kan jij op basis van mijn uiterlijk al dingen over mij vertellen? En dan kan ik zeggen... Even ego aan de kant gaan, Dan kan ik zeggen of dat dan waar is of niet. Is er iets waarvan jij zegt, nou dat kan ik zo aan jou zien. Um, nou, ik zal nog even uitleggen. Bij de, de, de types hebben allemaal basiskenmerken. Je bent bijvoorbeeld of actief of passief. Ja. En je bent of uh, positief of negatief. Oké. Okay. Nou, als ik jou nu zo zie, dan denk ik dat jij... Eigenlijk zou je even moeten staan. Oké, okay, ik ga even staan. Ik heb, omdat ik me hier zo thuis voel, ja. de rits van mijn broek is los. Dan weet je dat. Oké. Okay. Oké. Okay. Wil je even daar gaan staan? Ja, kan ik kan even naar je kijken. Even, ik even... Want ik moet natuurlijk naar je kijken ja, om het te kunnen ja, zien. hè? Ja, Er komt nu een kleine stilte op de radio... maar dat komt omdat ik even mijn mond moet houden. Niet wegzeppen. Oké. Okay. vind je een beetje daar? Ja. ja. Oké. Okay. Um, ik denk dat jij een beetje tussen actief en uh, passief in zit. Met mijn karakter? Ja, dat je de ene keer... dat je en actief kan zijn en ook passief. Klopt dat? Ja, ik en, kan heel hard werken, maar ook heel lui zijn. Ja, ja. ja. dat klopt. Oké. Okay. Ja, ja. Nou, dat is één ding. Oké. Okay. Want er, zijn, er <laughs> okay. zijn mensen die bijvoorbeeld, daar zie je aan de buitenkant, dat die juist heel passief zijn of heel actief En dan uh, in deze typologie bedoel ik met uh, actief dat je ruimtenemend bent. Dus dat je bijvoorbeeld. Uh, ...mensen niet uh, makkelijk laat uitpraten. Ja, ja dat, dat je, je graag in het middelpunt Precies, staat. Ja, dat je weer je mening wil vertellen. Hmm. En passief is meer ruimte-latend, dat je dat dus wel kan. En dat je beter kan luisteren, dat je niet zo nodig je mening oh, wil vertellen. Oh, oké. Okay. Nu vind ik het beter passen bij mezelf. Okay. Nu in het zo uitleg. Want, inderdaad, kijk, ik denk dat iedereen die op tv en de radio zit... ...die wil blijkbaar iets vertellen, anders zit je niet. Maar ik interview ook heel graag en dan moet je veel luisteren. Okay. Ja, dus je hebt het waarschijnlijk allebei. Dat herken ja, je, hè? kijk eens even. Oké, okay. okay, we gaan straks door. Want niet alleen... Gaat Monika uitleggen hoe die types werken. Maar vooral hoe die types jou kunnen helpen bij het vinden van die perfecte partner. En Wat dat dan allemaal met elkaar te maken. Oh, we moeten echt nog heel veel leren. Tot vier uur vannacht praten we hier in Lust over de perfecte partner. Samen met Monika Wardenaar. Even bijkomen. Met een beetje een ontspannen plaat. Een beetje een zomersplaatje. Omdat het toch zo zachtjes aan stiekem lente begint te worden. Dreams van Gabrielle. They can come true.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 Really strong I'm not making plans for tomorrow Let's live for tonight You know I want you, baby So hold me so tight Push your arms around me You make me feel so safe And you whispering in my ear That you're here to stay Dreams can come true Look at me, babe, I'm as a You know you got to have hope You know you got to be strong Dreams can come true Look at me, babe, I'm as You know you got to have hope MUZIEK Vannacht in Lust praten we over die perfecte partner en het vinden van die perfecte partner. Hoe werkt het precies? Of moet je helemaal niet op zoek gaan naar perfectie? Bart die zegt, weet je wat, je kan best de perfecte partner vinden... maar er is een goede kans dat je die dan over een tijd toch weer moet inruilen. Want je hebt namelijk vijf keer in je leven een fase dat je verandert... en daar hoort dan ook weer een nieuwe perfecte partner bij. Bart. Goedenacht. Hoi, goedenacht. Vat ik het goed samen of, of, of, of klets ik maar wat uit mijn nek? Nee, dat klopt wel ongeveer. Ik denk inderdaad dat je, ja, je kan wel op zoek gaan naar de waren en vind die, misschien vind je die dan ook wel. Ja? Maar als je natuurlijk een langdurige relatie wil, dan uh, na bijvoorbeeld een jaar of drie, zal die persoon weer heel anders zijn. En dat betekent dus... Waarom is iemand na drie persoon... jaar heel anders? Per se, zeg jij. Dat hoeft toch niet? Ja, ik denk dat je als, een, als je je ontwikkelt in je leven, dat je ook uh, groeit in bepaalde dingen. Uh, net als iemand puber is en daarna adolescent. En dan ontwikkel je, je daarin en dan verander je ook. En ik denk dat je als je samen met een persoon leeft, dat je dus ook verandert. En dan kan je dus, als je die persoon ontmoet, uh, kan het misschien de ware zijn. En dan na uh, een aantal jaren kan je denken van nou, uh, het is niet meer de ware. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, je groeit uit elkaar op een gegeven moment. Maar, ja, maar is... jij zegt, en dat vind ik zo mooi, jij hebt zo berekend volgens de eigen BART-statistieken, noem ik ze dan maar even... dat je zo vijf keer in je leven je, je van een rups naar een vlinder gaat. Of van een vlinder naar een rups, of, zoek het, of noem het maar op. Je verandert vijf keer in je leven, zeg jij. Nou, dat, ik heb dat een keer gehoord in een lezing. En uh, daar heb ik dus vandaan. En ik merk het zelf ook. Kijk, ik ben nu twintig. Mm -hmm. En uh, ik verander ook, weet je wel. Ik ben anders dan ik twee jaar geleden was... Door uh, welke ervaring je opdoet en dat soort dingen. De dingen die je meemaakt. Dus, maar jou. Ja. Jij hebt dus helemaal niet eens de hoop dat je dan iemand ontmoet waarmee je 20 jaar of 30 jaar, zoals misschien sommige van onze ouders, niet de mijne, maar sommige van onze ouders, als goed voorbeeld geven... Mensen die 20, 30, 40 jaar samen zijn. Jij zegt dat is überhaupt. dat, dat gaat hem niet worden. Jawel, jawel. Ik ga zeker wel voor een langdurige relatie. Ik denk alleen dat je, uh, wat die mevrouw er net al zei, je moet de eisen niet te hoog stellen. Dat zei Wilberts. Ook... Ja. ja, precies. Je moet ook niet uh, met elke random natuurlijk gaan. Maar uh, ik denk dat, uh, dat, je, dat je ook niet al, je, al je, je hele leven, zo maar zeggen, in een relatie moet stoppen. Nee. Nee. Want, uh, weet je, aan het eind ga je toch. Uh, die, die merk je toch ook dat die persoon ook uh, uh, negatieve kant heeft. zo ik bedoel? Ja, ja. Niemand is maar eigenlijk Iedereen is wel eens Ja. ja. Monika, denk je dat, uh, dat, het, dat er echt bij elke levensfase... zoals Bart dat omschrijft... eigenlijk een nieuwe perfecte partner hoort? Uh, nou, ik denk het niet. Want uh, het gaat niet echt om de perfecte partner... maar om de ideale partner voor jou. En uh, deze typologie gaat uh, over de essentie van iemand. En dat is aangeboren... En Misschien waar Bart het over heeft, als je dan ontwikkelt, dat is misschien persoonlijkheid. En dat kan wel veranderen, maar je essentie verandert nooit. De, en essentie kun je uh, vergelijken met bijvoorbeeld uh, de lengte. Jouw lengte verandert niet, uh, de grootte van je voeten verandert niet. Dat blijft altijd zo. En bepaalde neigingen die je hebt en gedrag, wat bij jouw type hoort, dat blijft ook altijd zo. En uh, het kan zijn dat je bijvoorbeeld uh, in een andere fase van je leven een andere partner ontmoet... Iemand met een andere persoonlijkheid, mm -hmm. maar wel iemand die hetzelfde type is. Ja, ja, ja. Dus je blijft... Misschien verander je wel, maar je essentie verandert niet. En je zal altijd bij jezelf de type belanderen. Ja, stel bijvoorbeeld dat, jij, uh, dat een, een labrador het beste bij jou past... omdat je dat zo'n leuke hond vindt. Nou, dan, uh, dan heb je eerst een labrador die heel lief is... en dan heb je in een andere fase van je leven misschien een labrador... die misschien wat minder lief is. Maar het blijft een labrador. Omdat dat de hond is die ja. bij je past. Oké, okay. ja. Bart. Ben je er nog? ja. Je bent er nog. Ja, ik ben er nog. Wat fijn. Dus ergens, ergens, ergens is uh, Monika het niet helemaal met jou eens. Dat mag, hè? Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Nee, ja, ja. Blijf je nog wel, want je bent 20 lentes jong. Ja. Laat, laten we zeggen dat je misschien 90 of 100 wordt. Dan heb je nog wat tijd te gaan. En dan is het misschien wel leuk om een paar perfecte partners in je leven tegen te komen. Dus ik nodig je uit om tot vier uur vannacht mee te luisteren. Want ik denk dat er nog heel veel interessante ja, theorieën in elk geval voorbij komen. Ja, helemaal goed. Oké, okay. dank voor het bellen Bart, heel fijn. Ja, misschien zit je te luisteren thuis en denk je... oh, ik wil ook meepraten, ik heb hier ook een hele duidelijke mening over. Of ik heb ook ontzettend veel meegemaakt in mijn zoektocht... naar die perfecte partner, goede en slechte dingen... Mag je allemaal met ons delen. 0800-1121. 0800-1121. Of even sms'en, dat mag naar 9090. je lust, tik je in en dan een spatie die je vrijlaat. En daarna dus wat je van die perfecte partner vindt en wat je daarin hebt meegemaakt. Leuk als je even smst of belt. Straks gaan we bellen met Edina. Die heeft een eigen relatiebureau. En zij zegt, weet je wat, ik kom in je leven als het jou niet lukt... en dan kom ik jou helpen zoeken naar die perfecte man nou, of perfecte vrouw. Hoe ze dat doet, dat gaat ze allemaal straks uitleggen. Zeer interessant. En wij gaan doorpraten over die verschillende types. Want daar heb ik nog heel, heel veel vragen over, Monika. Hoe dat nou precies in elkaar steekt. Hoe je nou weet welk type je zelf bent... en naar welk type je op zoek bent... en hoe je die herkent. Dat gaan we allemaal bespreken tot vier uur vannacht hier bij Lust. Oh, ik heb een prachtige soulzanger klaarstaan. Gisteren werd hij 66, op vrijdag de 13e. Hij is er nog, hij maakt nog steeds prachtig mooie muziek. En zelfs Obama zingt zijn liedjes als hij uh, een beetje stoer wil doen, Obama. Lukt hem ook perfect hoor. Perfect to me, Al Green. on and on But my love for you keeps on and on and on You're perfect to me mm. No matter what I've ever seen You're everything Get that man. Ik ben blij dat jullie lekker aan het sms'en zijn. Ik krijg de volgende sms'jes binnen. Ja hoor, de perfecte vrouw bestaat. Alleen is ze helaas op zoek naar de perfecte man. En dat ben ik niet. Wordt er ge -smst. En Henk sms mij. De perfecte partner gaat gepaard met vlinders in je buik. Dus als het vlindert in je buik. Dan weet je dat je een perfecte partner aan de haak hebt geslagen. En ik heb nog een sms'je binnengekregen van Hey Saraida, ik geloof niet in de perfecte partner. Die is nog niet geboren. Tenminste in mijn, uh, in mijn geval. Maar ik geloof wel dat that you are the closest thing to perfection. Oh, ik? Oh, wat aardig. Oh, ik lees het hier zo voor. Ik denk, hè, het staat een stukje in het Engels. Ik denk, vertaal het alvast naar Nederlands. Nou, dank je. Closest thing to perfect. Dank je. Het is totaal niet waar. Het kan niet verder van de waarheid zijn. Dat ik uh, dicht tegen de perfectie aanzit. is eigenlijk alles is minder waar. Maar dank je wel. Het is een mooi compliment. Goed. Ik ben een beetje van mappepo meteen. Jeetje. René, heb ik Hallo. aan de lijn. Goeiedag. René, jij bent 48 jaar jong. Yes. Jij bent uh, en al enige tijd getrouwd. En jij zegt, ik geloof niet... Echt in de perfecte partner? Nee, ik uh, geloof niet dat er uh, in deze wereld perfectie bestaat. Dus er zal waarschijnlijk ook geen uh, perfectie uh, in de perfecte partner zitten. Maar ik denk wel dat je uh, een, een, een bijna perfecte partner kan hebben. Okay. Maar dat is dan nog niet perfect. Oké, okay, wat, wat mist er? Wat is er dan? Niet helemaal perfect aan zelfs die mensen die heel goed bij je passen. Wat schort daar uh, altijd aan? Nou, ik denk dat je altijd, uh, en dat, heb je, dat heeft ieder mens natuurlijk... maar in je huwelijk zal je altijd uh, over bepaalde zaken meningsverschillen hebben. Ja. Omdat je gewoon anders over zaken denkt. Ja. En, maar de, de, de vraag is dan, van hoe ga je dan met die meningsverschillen om? Hè? Als je elkaar respecteert en je respecteert ook het, het verschil van mening van, van de partner, zeg maar... Ja, dan kan je er natuurlijk fantastisch mee leven, ik bedoel... Hè? Soms moet je, zoals ze in Amerika zeggen, agree to disagree. Dan moet je gewoon overeenkomen dat je het niet met elkaar eens bent. Ja, precies. Ja. En, en, en dat, dat, ja, dat kan gewoon gebeuren. Wat, maar vind, je ervan, wat vind je ervan, René, dat, dat zoveel mannen en vrouwen echt op zoek zijn... naar een perfecte partner, met, met zo'n ellenlange... ...puntenlijst waar alles op staat waar, waar, die, waar diegene dan aan moet voldoen? Ik denk als je jong bent dat je een, een bepaald droombeeld hebt van hoe je leven eruit uh, zou uh, gaan zien, zeg maar. En vrouwen zullen dat misschien wat meer hebben als mannen. En ik denk dat uh, uh, vrouwen vooral op zoek zijn naar iemand die uh, betrouwbaar is, mm -hmm. uh, aardig is, maar misschien ook kan zorgen voor... Nageslacht. Ja toch, en, we hebben deze discussie, of dit, uh, dit onderwerp komt vaak voorbij in, uh, in dit programma. Zijn we toch allemaal, al die vrouwen dan, onbewust op zoek naar een soort oerman zodat we sterke kinderen krijgen? Denk je dat? Nee, dat denk ik niet. Oh, ik dacht dat je ik dat merk zijn. Het, nee, nee, dat is, niet wat ik, uh, dat is eigenlijk niet wat ik bedoel. Ik zie het eigenlijk aan mijn eigen kinderen ook. Uh, mijn, mijn dochters uh, met name, nou laat ik het anders zeggen, mijn zoon, laat ik daarmee beginnen, is de oudste. Ja? Die heeft maar één keer een relatie gehad en daar gaat hij nu mee samenwonen. En wat vind je daarvan als vader? D uh, ja, ik heb er natuurlijk wel met hem over gesproken, maar hij zegt van ja, hij zegt dit voelt zo verschrikkelijk goed. En hij zegt ik ben zo verschrikkelijk blij. En ze zijn 4,5 jaar met elkaar en als ik zie hoe ze met elkaar omgaan, als, als jonge mensen en hoeveel vreugde daarvan uitstraalt, ja, dan zeg ik van ja, als dat voor jou voor jou de perfecte partner is, dan hoef je niet verder te zoeken. Nee. maar heb jij tussen jou en mij dan gezegd, heb jij een beetje twijfels bij die match? Want zo klink je wel. Uh, nee, ik heb geen twijfels. In de zin, dus nu heb ik geen twijfels. Maar ik vraag me wel af van, hoe is dat dan over 15 jaar? Ja, ja. Omdat ze elkaars eerste vriendje en vriendinnetje zijn. Ja, nou goed, zij, zij heeft wel meerdere vriendjes gehad. En hij heeft, ja, hij heeft wel eens een scharreltje gehad, maar hij heeft nooit uh, een paar Blatie. maanden verkering of zo gehad. Of ja, ja, hij, ja. hij heeft haar uh, via mijn dochter leren kennen. En ja, dat was eigenlijk gelijk uh, pad, boom, uh, ja. raak. Ja, ja. En ik kan me herinneren, want bij mijn eerste relatie dacht ik ook... Wij pasten echt helemaal niet bij elkaar, maar ik dacht, oh my god. Gewoon de eerste keer verliefd. Dit is het. Dit wordt trouwen. Dit wordt 38 kinderen. Dit wordt het helemaal. En, en als ik daar nu aan terugdenk, dan denk ik... Oh, dat, dat was gewoon... Ik was gewoon zo ingepakt door die eerste keer verliefd zijn. Dat dat, dat, dat had nooit stand kunnen houden. Maar dat, daar ben jij ook een beetje bang voor. Omdat het gewoon de eerste keer verliefd is... Dat het misschien niet stand houdt. Omdat je dan zo weg opgeblazen bent van dat gevoel... Dat je helemaal niet soort praktisch kijkt naar of je goed bij elkaar past en zo. Nou, ik weet niet of, of je dat zou kunnen stellen. Want... Je zou denken van, nou oké, okay, hij is dan de eerste keer verliefd. Nou, dat zal dan misschien een half jaar of misschien een jaar duren. Hè? Maar op een gegeven moment zal hij toch wel zien van, uh, nou nee, dit is het toch niet. Ik moet toch verder in mijn leven eens uh, verder kijken. Maar het is nooit gebeurd. Nee. Sterker nog, uh, hij heeft altijd, ja, natuurlijk hebben wij wel eens gezegd tegen hem van, jongen is, uh, hey, Weet je zeker dat je hiermee verder moet gaan? Hij zegt, ik heb daar helemaal geen twijfel over. Nee, wel mooi is dat ook, hè? Ja, mensen dat mensen zonder enige twijfel erin vliegen. Ik vind het fantastisch. Nee, we gaan bijna naar het nieuws, want het is uh, 30 seconden voor twee. Maar dank dat jij even belde en je verhaal deed. Oké. Okay. En de veel toe. succes Op met deze. je programma. Dank je wel. Blijf lekker luisteren. Tot 4 uur goed. vannacht hebben we het over de perfecte partner, die zoektocht. En waar we, wel op niet, waar we wel en niet op moeten letten. En dat doen we samen met Monika Wardenaar van het boek Kijk Helemaal Jouw type. Straks na het nieuws meer over al deze spannende onderwerpen. Tot zo. <totstuk>